Reputatie Podcast nummer 73. Vandaag is het tweede paasdag en de podcast is vandaag bij wijze van uitzondering iets later online gekomen dan anders. Hoe dat komt vertel ik je zo. Afgelopen week is WordPress 3.9 uitgekomen en recentelijk is er heel wat gebeurd op het Facebook Front, dus ik heb heel veel Facebook updates voor je. En zoals ik al heb geschreven was ik vorige week maandagavond op een leuke informatieavond over Facebook Marketing. Die werd georganiseerd door de social media club Apeldoorn, oftewel hashtag SMC055. Hallo en hartelijk welkom bij deze aflevering van de Reputatie Coaching Podcast. Mijn naam is Eduard de Boer, ook bekend als de Reputatie Coach...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 Bovendien is de podcast te beluisteren in iTunes en op Stitcher. Daar kun je dus ook abonneren op de wekelijkse podcast. Veel mensen vinden het ideaal om de wekelijkse afleveringen van de podcast op hun gemak te beluisteren terwijl ze autorijden. Voordat ik de onderwerpen van vandaag aansnijd, eerst even een korte toelichting hoe het komt dat de podcast van vandaag niet, zoals altijd, stipt om half negen ochtends online is gekomen. De reden hiervoor is dat we gisteren een feestje hadden, maar niet zomaar een feestje. We vierden namelijk drie verjaardagen op één en dezelfde dag. Mevrouw Suzanne was eerder dit jaar namelijk jarig op 31 januari, ikzelf op 23 februari en gisteren op 20 april met onze zoon Fons 14. En vanwege onze vakantie en de weersgesteldheid in de winter hadden we besloten de verjaardagen van Suzanne en mij dus later te vieren. We hebben onze vrienden en, en familiekring tijdig een uitnodiging gestuurd want vaak hebben mensen natuurlijk al wel afspraken op eerste paasdag. En maar liefst 60 mensen zegt toe graag van de partij te zijn. Dat vereist natuurlijk aardig wat voorbereiding qua inkopen en voor de catering. Dus op vrijdag hebben we eerst boodschappen gedaan. En we waren bijna de hele zaterdag bezig met bijvoorbeeld salades maken. 7 kg kipfilet snijden, marineren en naar stokjes rijgen. 8 liter satézaus maken. Een grote hoeveelheid kroepoek frituren enzovoort. En gisteren op zondag hadden we dus inderdaad zo'n 60 mensen in de tuin. Het was een geslaagd feestje. Van de 170 ct-stokjes waren er nog maar een goede 20 over, dus dat betekent dat er zo'n 150 zijn opgegeten. Ook het bier en de wijn was redelijk goed opgegaan, met andere woorden, we hadden dus goed ingekocht. Anyway, door al deze drukte is de podcast vandaag dus iets later uitgekomen dan anders. En ik denk dat de meeste luisteraars toch niet per se om half negen vanochtend op tweede paasdag direct de podcast wilden beluisteren. Maar ik beloof je dat de podcast van volgende week weer gewoon op maandagmorgen half negen live komt. En dan het laatste berichtje voor ik doorga met de topics voor vandaag. Voor alle volledigheid en transparantie, in de show notes neem ik soms affiliate links op. Dat zijn links naar bijvoorbeeld boeken, trainingen of soortige content die je elders kunt kopen. Als je die links volgt, krijg ik een kleine commissie. Zo komt vandaag bijvoorbeeld een boek aan de orde waarbij ik een affiliate link naar de pagina van het boek op bol.com heb opgenomen. En laat ik dan nu overgaan op de onderwerpen voor vandaag. De avond over Facebook-marketing van de social media club Apeldoorn... trok afgelopen maandagavond een groot aantal bezoekers. Er werden twee presentaties gegeven. Eentje door Bjorn van Ekeren, eigenaar van het dorpshaat in Twello... en eentje door Peter Minkjan, een zelfstandig Facebook-adviseur. Bjorn van Ekeren vertelde hoe hij zijn marketing doet via Facebook... door middel van een aantal leuke acties. Hij zei ook dat hij een lijst bijhoudt voor ideeën om content te verspreiden. En op basis van deze ideeënlijst stelt hij maandelijks een soort van publicatiekalender op waarin hij plant wanneer hij wat post. Zo houdt hij er bijvoorbeeld rekening mee dat hij een leuke foto van een glas wijn niet op dinsdagochtend om 10 uur post enzovoorts. Als je het storyboard van deze hashtag SMC055 informatieavond nog eens naleest, krijg je een aardig beeld van wat Bjorn van Eker allemaal voor leuke dingen doet om zijn restaurant telkens weer op de kaart te zetten, te houden en om gasten naar zijn etablissement te trekken. Ik vond het geniaal om te horen wat hij allemaal doet. De presentatie van Peter Minkjan over Facebook-marketing bestond uit 186 slides waarin hij in een tempo doorheen ging. Desalniettemin was zijn verhaal goed te volgen. Vooral statistieken over aantallen gebruikers, potentieel bereik en de advertentie- en targetingmogelijkheden binnen Facebook vielen volgens mij goed in de smaak bij het publiek. Het bleek ook dat nog niet zoveel mensen de search graph leken te kennen en dus ook nog nooit kennis hebben gemaakt met de mogelijkheden die dit biedt. De presentatie die Peter Minkje al 14 april gaf in Apeldoorn heb ik in de show notes op www.reputatiecoaching.nl-73 opgenomen. Hij heeft hem namelijk gepost op Slideshare. Maar zoals zo vaak met presentaties zou je eigenlijk het hele verhaal erbij moeten horen. Maar goed, de slides bevatten een grote dosis leuke, interessante en leerzame content. Dus laat er er eens rustig doorheen en doe er je voordeel mee. Vorige week kondigde ik het al aan. Afgelopen week en om precies te zijn op 16 april zou WordPress 3.9 worden uitgebracht. Zoals bij elke update heb ik nu ook weer een paar dagen gewacht... ...voor ik het installeerde op de diverse websites. Mijn reden hiervoor is dat er altijd iets fout kan gaan... ...bij het uitbrengen van een nieuwe versie van een programma of een softwarepakket. En als je dan als een van de eerste meteen de nieuwste versie installeert... ...kan het dus gebeuren dat je website om zeep helpt met alle ellende van dien. Dus dat wil ik voorkomen en voordat ik dan upgrade... ...kijk ik altijd eerst even op internet... ...of de afgelopen dagen mensen problemen met de update hebben gehad. Zo ja... Dan duik ik in de problemen en probeer ik in te schatten of ik die ook ga krijgen. Maar als niemand de problemen meldt, dan maak ik eerst een backup om vervolgens de update door te voeren. Zo ook deze keer en inmiddels draait www.reputatiecoaching.nl dus zonder problemen op WordPress 3.9. Ik moet zeggen dat ik de nieuwe editor een stuk prettiger vind werken en dat inderdaad het opnemen van afbeeldingen in een blogbericht en het resizen van foto's wel heel gemakkelijk en sneller werkt. Dan heb ik nogal wat updates over Facebook. Om te beginnen lijkt het erop alsof tieners de interesse in Facebook verliezen. Dat was laatst te lezen in een artikel in de Telegraaf met als titel Tiener verliest interesse in Facebook. In het artikel wordt een onderzoek van internetanalysebureau Piper Jaffray aangehaald. In dit onderzoek kwam naar boven dat in de lente van 2013, weliswaar vorig jaar, Facebook nog het belangrijkste sociale netwerk was voor 33% van ondervraagde tieners. In de herfst was dat percentage al gedaald naar 27%. En grappig genoeg is Instagram in dezelfde periode enorm toegenomen in populariteit onder de jongeren, want het steeg van 17% naar 30%. Verder is er eigenlijk geen concurrentie op social media gebied, want bijvoorbeeld Google+, Pinterest en Tumblr zijn niet boven de 5% uitgekomen. Dit was een onderzoek dat is uitgevoerd onder Amerikaanse jongeren en het zegt lang niet altijd iets over welke social media netwerken de Nederlandse jongeren het liefst gebruiken. Ik ben na het lezen van dit artikeltje nog eens een stukje verder gaan spitten... ...en ik stuitte op het artikel van Global Web Index van november 2013. Daarin kwam nog meer aan het licht. Tijdens de Q3 earnings call van Facebook vorig jaar... werd nog gezegd dat de afname van het gebruik van Facebook onder jongeren... ...niet echt significant was. Maar het onderzoek van Global Web Index is gebleken dat in Nederland... ...de afname van het Facebook gebruik door jongeren maar liefst 52% bedroeg tussen het tweede kwartaal van 2012 en het derde kwartaal van 2013. 52 Daarmee scoorde Nederland toen de eerste plaats gevolgd door Maleisië met 45 en Frankrijk met een daling van 44 Het lijkt erop alsof jongeren dus echt aan het ouderlijk toezicht willen ontsnappen. Want vrijwel elke ouder die op Facebook zit... is natuurlijk bevriend met zijn of haar kind of kinderen. En niet elke jongere is ervan gediend dat alle statusupdates en foto's dus ook door de ouders kunnen worden gezien. Waar ze dan heen gaan? Het lijkt op dat ze voornamelijk met elkaar in contact blijven met diverse chat-applicaties, zoals WhatsApp en met Instagram en of Snapchat. Voor het geval je nog nooit van Snapchat hebt gehoord, op Wikipedia lees je het volgende over Snapchat. Snapchat is een toepassing voor het delen van foto's en video's die gebruiker worden op smartphones met iOS of Android. Ze werd ontwikkeld door studenten van de Stanford Universiteit in Californië. Het bijzonder van de toepassing is dat de doorgezonde media slechts tijdelijk zichtbaar zijn bij de bestemmelingen. Dit gaat van 1 tot 10 seconden. Daarna verdwijnen de bestanden van de service van Snapchat. Gebruikers kunnen echter gemakkelijk het beeld zelf opslaan. Snapchat wordt veel gebruikt voor het maken van selfies. Ik blijf nog even bij Facebook. Eerder deze maand verscheen een artikel op het weblog van Facebook, waarin werd uitgelegd dat Facebook nieuwe spam-algoritmes heeft geïmplementeerd om de kwaliteit van de content op de tijdlijn van iedereen te verbeteren. Het doel van de vernieuwing is om te beginnen een eind te maken aan al die like-baiting van die fotootjes of berichten die je maar moet liken enzovoorts. Als het goed is, verschijnen die nu niet meer op de tijdlijn en dus heeft het voor bedrijven ook geen zin meer om allemaal van dit soort like-nu en share-nu acties te posten. Ik ergde me hier ook eigenlijk altijd enorm aan. En ik ben dus heel blij dat als het goed is, ik dus niet meer van dit soort zinloze posts te zien krijg. Bij mij ging de irritatie al zover dat ik langzamerhand amper nog op Facebook gebruikte. Al die nutteloze like-updates interesseerden me namelijk geen zier. Verder moet de vernieuwing er ook voor zorgen dat spammy links niet meer verspreid kunnen worden. Goed nieuws dus voor de mensen die, net als ik, zich enorm ergerden aan de like- en share-acties. En Facebook gaat ook Google Plus achterna, althans op het gebied van reviews. Misschien wist je het nog niet, maar je kon al sinds november vorig jaar bedrijfspagina's een beoordeling of review geven. Toen werd het gezien als een potentiële concurrent voor Yelp, Foursquare en Google. Tot vorige week. ...werden alleen de sterretjes en het aantal beoordelingen bij een bedrijfspagina vertoond... ...maar nu staan er ook numerieke scores bij. De beoordelingen verschijnen overigens alleen bij bedrijfspagina's... ...die een echt fysiek adres vermelden op hun pagina-instellingen. Over Facebook-beoordelingen gesproken. Uit een Amerikaans onderzoek van de Local Search Association is naar voren gekomen... ...dat de Facebook-app verreweg de meest gebruikte app is voor het schrijven van lokale reviews... ...op een smartphone of op een tablet... Het onderzoek is gehouden onder duizend smartphonegebruikers. Er is onderzocht hoeveel van hen reviews hebben geschreven en wat er bij hun favoriete apparaat was. Van de mensen onder de 53 jaar zei 70% een online review te hebben geschreven. Zo'n 15% gebruikte hiervoor de smartphone of tablet, terwijl 85% liever een pc gebruikte. Het merendeel van de mobiele reviewschrijvers zei het liefst Facebook te gebruiken voor lokale reviews en dus geen gebruik te maken van Google+, Yelp, TripAdvisor, Foursquare, OpenTable en andere diensten. Dit bewijst eens te meer dat Facebook toch een belangrijke speler begint te worden in het lokale speelveld. Jonge, jonge, jongen, nog meer Facebook-content. Afgelopen week, op 15 april om precies te zijn, kwam het boek Facebook Marketing in 60 Minuten door Marcel van Heijden uit. Op Frank Watching schreef Aart Landman een review van het boek in het artikel Facebook Marketing, zo krijg je het onder de knie. Aart Landman heeft, net als ik zelf, zich nooit erg verdiept in marketing met Facebook. Hij schrijft dat hij het een goed boek vindt en dat hij vooral het stuk over Edgerank bijzonder informatief vond. Ik kan me goed voorstellen dat je nog nooit van EdgeRank hebt gehoord. Dit is het algoritme van Facebook dat bepaalt wie welke content te zien krijgt. Want de kans is groot dat een bedrijf of iemand uit je vriendenkring dikwijls iets post, maar dat jij het gewoon niet te zien krijgt. Vooral als je bijvoorbeeld updates of images van sommige vrienden of bedrijven nooit een like geeft en er nooit op reageert, dan is de kans groot dat de content van die persoon in de toekomst steeds minder vaak aan jou zal worden vertoond. Facebook krijgt dan namelijk de indruk dat jij die content toch niet interessant vindt. Dit heeft ook tot gevolg dat statusupdates van bedrijven vaak maar door een klein deel van de fans worden gezien. Maar goed, terug naar de recensie van het boek. Arend Landman vindt het boek een aanrader, maar zegt tegelijkertijd het jammer te vinden dat er niet wordt ingegaan op het genereren van leads voor e-mailmarketing met behulp van Facebook en over de mogelijke invloed van Facebook posts op je positie in de organische zoekresultaten op Google. Dat laatste begrijp ik niet helemaal, want Facebook posts vind je eigenlijk nooit terug in de organische zoekresultaten op Google. Vroeger zag je nog wel eens video's van Facebook vermeld, maar die zie je ook niet meer terug. Reden hiervoor is dat Google nagenoeg geen toegang heeft tot alle dieperliggende Facebook content. Wat je natuurlijk wel terugziet in de organische zoekresultaten zijn de persoonlijke profielpagina's en de bedrijfspagina's. Hoewel Facebook posts dus geen directe invloed hebben op de posities in de organische zoekresultaten, kunnen ze wel indirect effect hebben. Als je namelijk via Facebook mensen naar je content weet te trekken en als deze mensen dan vervolgens de content ook via andere sociale netwerken extra onder de aandacht brengen krijg je nog meer verkeer en zo zal jouw content dus nog meer worden bekeken en er zal er ook naar worden gelinkt. En dat soort acties kunnen wel bijdragen tot hogere rankings en organische zoekresultaten. Dat wilde ik bij die opmerking nog even als toelichting geven zodat je niet gaat denken dat het enthousiast posten van content en links in Facebook per definitie leidt tot hogere scores in Google. In elk geval zal ik het boek binnenkort ook eens lezen, want het lijkt mij, en helemaal na de informatieavond over Facebook-marketing van SMC 055 vorige week, erg interessant om hier ook eens iets verder in te duiken. Maar werd nooit op één paard en zeker niet als je reviews verzamelt. Dat is het advies dat ik aan elke ondernemer geef. Je weet tenslotte nooit wat er in de toekomst kan gebeuren met het platform waar jij toevallig net je reviews aan het verzamelen bent. Als dat wordt opgeheven kan het zomaar zijn dat je dan je reviews kwijt bent. Voor Nederlandse bedrijven en ondernemers is het niet echt relevant. Maar herinner je je nog dat ik in podcast 64 vertelde... dat je hoe de reviews van Yelp zou gaan vertonen? Wel nu, dit is al enige tijd zo. Alleen heeft dit nu tot gevolg... dat zodra iemand een nieuwe review post op Yelp hierdoor eens alle reviews van jou zijn verdwenen. Voetsie, weg! Weg is al je harde werk van een aantal jaren... waarin je met moeite een aantal reviews hebt verzameld. Stel je voor dat je als bedrijf al die jaren alleen op je reviews zou hebben verzameld. Dat is dan erg zuur. Maak daarom ook altijd screenshots van de verschillende reviews die overal worden gepost en bewaar die. Bovendien kun je een afbeelding van een review moeiteloos en zonder risico delen op andere sociale media zonder dat Google dit aanziet voor dubbele content. Het is immers een plaatje van de tekst. Ik ga er natuurlijk vanuit dat je niet de tekst letterlijk kopieert en plakt tussen je sociale kanalen en de, je websites, etcetera, want dat wordt sterk afgeraden. Mocht de site dan ooit verdwijnen, dan heb je de reviews tenminste nog en kun je ze hergebruiken. Hoge bomen vangen veel wind. En dus heb je ook kans dat er allerhande parodieën over of van je worden gemaakt. Hoewel die tientallen, honderden of misschien zelfs duizenden mensen achter de schermen aan het werk heeft, staat met kuts natuurlijk zelf altijd voor de camera te vertellen wat er volgens Google allemaal wel en niet mag en dat Google zoveel zijn spamnetwerk heeft uitgeschakeld, etc. Dus dat er dan vaak grappen over met worden gemaakt, ligt voor de hand. Zo kwam ik afgelopen week een muziekvideo tegen, waarin met Cuts lijkt te rappen over Spam Around the World. Deze video heb ik opgenomen in de show notes. Spam Around the World. Spammed. Spammed around the world. Tot zover even een klein stukje van die video. Met kut zegt dit deze week in de rol van mytholoog. In de Google Webmasters video die een paar dagen geleden verscheen, ontkracht hij namelijk een aantal SEO-mythen naar aanleiding van een vraag van iemand uit Michigan. De eerste mythe waar met mee begint gaat over het kopen van AdWords advertenties. De mythe zegt namelijk dat je hoger scoort in Google als je gebruik maakt van AdWords. Aan de andere kant is er ook een mythe die zegt dat je beter scoort als je geen advertenties koopt. Verder heerste de mythe dat alle veranderingen van Google erop zijn gericht... om bedrijven bijna te verplichten om advertenties te kopen. Met zegt hierover dat het doel van Google is om elke gebruiker... de beste resultaten te geven op basis van de ingevoerde zoektermen... zodat die gebruiker weer terugkomt voor de volgende zoekterm. Het kopen van AdWords advertenties heeft geen positief effect op je rankings... nog een negatief effect. Verder waarschuwt hij voor Groupthink. Dat is een fenomeen waarbij een paar mensen iets roepen over een bepaalde tactiek of werkwijze waardoor een veel grotere populatie dit als waarheid gaat beschouwen. Een voorbeeld hiervan is het idee dat het posten in artikeldirectories leidt tot betere resultaten, waardoor vervolgens hele volkstammen niets anders meer gaan doen dan posten in artikeldirectories. Met raad aan om eens wat vaker je gezonde versta verstand te gebruiken. Want stel nu dat iemand wel een fantastische tactiek zou hebben om keer op keer nummer 1 te scoren in de zoekresultaten. Dan zou je toch redelijkerwijs kunnen verwachten dat die persoon dat voor zichzelf zou houden en maximaal commercieel zou uitbuiten? Daarentegen lees je dan weer van een of ander fantastisch programma dat je gegarandeerd binnen een paar dagen of weken naar de top helpt. Als al die tools, programma's en e-books echt zouden werken, dan zouden de producenten ze heus niet openbaar maken. Hou dus het doel van Google voor ogen als je dit once in a lifetime kansen voorbij ziet komen. Als dit kan betekenen dat je dingen doet die tegen het doel van Google indruisen, dan is de kans zelfs groot dat deze Haarlemmer SEO-olie een negatief effect op je site zal hebben, op je rankings. Afgelopen week was ik de gast in de Hangout on Air getiteld Search Geeks Speak. Hierin heb ik verteld over Google Maps Business View in relatie tot lokale SEO. Ik had je hierover in deze podcast ook nog uitvoeren willen vertellen. Maar door al het andere nieuws kwam ik er helaas niet aan toe. Ik moet dus even wachten tot de volgende podcast. Tenzij ik deze week tijd kan maken voor een leuk artikel. Hoe dan ook ga ik je er echt nog meer over vertellen. Zoals ik al zei, ik wil de podcast zo rond de 20 minuten houden. En als ik nu op de klok kijk, dan zit ik er volgens mij al overheen. Dus kom ik aan het einde van deze aflevering.